Raymond Ree met het NOS-journaal. Roger van Bokstel is benoemd tot president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. De 62-jarige van Bokstel was sinds augustus 2015 interim-topman van NS. De raad van commissarissen wil hem graag houden en droeg hem voor bij minister Dijsselbloem. Zijn contract loopt nu tot augustus 2019. De voormalige D66-senator van Bokstel moest de NS in rustig gevaarwater brengen. En het vertrouwen in de organisatie herstellen. Na de mislukking met de VIRA en de onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Hij verving Timo Huges, die terecht moet staan voor de onregelmatigheden. De reizigersorganisatie Rover is blij dat van Bokstel aanblijft. Transportbedrijven die schade hebben geleden door de sluiting van de Merwedebrug... kunnen vanaf een lager bedrag schade claimen. Minister Schulz heeft de drempel verlaagd om in aanmerking te komen voor compensatie. De brug tussen Gorkem en Sleewerk werd in oktober gesloten... vanwege haarscheurtjes in de draagconstructie. Vanochtend om 5 uur ging de brug in de A27 uur open. Al die tijd moesten vrachtwagens en ander zwaar verkeer omrijden. Vanwege de afsluiting werd een compensatieregeling in het leven geroepen... maar tot nu toe konden alleen bedrijven die 15 extra kosten... Gemaakt schadeclaimen, nu wordt dat 5%. Turkije ziet af van een rechtszaak over de dood van 10 Turkse activisten. die in 2010 door de Israëlische marine werden doodgeschoten. Dat is het gevolg van een overeenkomst die Turkije en Israël afgelopen zomer sloten. om hun relatie te herstellen. Betrekkingen werden bevroren nadat de Israëlische marine 10 pro-Palestijnse Turkse activisten hadden doodgeschoten die met een boot probeerden de Gaza-strook te bereiken. Israël betaalt wel een flinke compensatie aan de families van de doodgeschoten Turken. Per familie wordt zo'n 1,8 miljoen euro betaald. In ruil voor de compensatie worden de Israëlische officieren die schoten niet vervolgd. Het weer bewolkt. Vannacht lokaal wat mot het koelt niet verder af dan 9 graden. Morgen opnieuw vrij zacht voor de tijd van het jaar, het wordt 10 graden. Vanuit het noordwesten gaat het op steeds meer plaatsen van tijd tot tijd regen of mot regenen. Zondag overwegend droog en dan ook af en toe zon. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is Kerst met ZFN. Met men nu. nu, See It. Welkom bij het tweede uur van See It op jouw CVM fams Antwoord. Brand the wheels of steel, the one and only. Ja, make some noise. DJ Dion Sydney. Oh, we'll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 I like to get, like to get, like to get... When you're far from home, I will always be around you In the wind that blows, you can always feel me close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 t <laughs> ta Weer een terugmededeling. Het einde van ziet. Jawel. De klok van 11 uur. Hij komt razendsnel dichterbij. En Dennis, wat was hij weer lekker? Dankjewel. En natuurlijk ook voor de mensen die we uh, nog een keer willen beluisteren. Dan kan natuurlijk uh, heel snel weer met jouw uh, mixcloud. Mixcloud. Yes, yes. Waar vinden mensen hem nog een keer? www.mixcloud.com Schuine streep Dion Sydney ik, ik, denk ik, ik, je, ja. ik denk dat je mix klaar doet en Dion Sydney dat je er ook wel komt. Komt ook goed. Of gewoon even Dion Sydney googelen. Ik zeg iedereen weer bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie weekend van. En helaas volgende week. Vrijdag we slaan we een beetje over. Maar je weet het. We komen weer harder terug dan ever. Dit was See It. Mijn naam was DJJK. En samen met Dion Sydney was het See It Sessions. Ciao! wens stuur allemaal fijne dagen. En een vrouw.